1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Premier Netanyahu van Israël heeft gebeld met de Palestijnse president Abbas. Volgens Israëlische functionarissen sprak Netanyahu de hoop uit dat de vredesbesprekingen. die drie jaar geleden vastliepen, snel worden hervat. Netanyahu belde Abbas volgens zijn kantoor om hem een voorspoedige Ramadan te wensen. Het overleg tussen Israël en de Palestijnen ligt al jaren nagenoeg stil. vanwege onhenigheid over de Israëlische nederzettingen in de westelijke Jordaan-oever. De partijen hebben sporadisch indirect contact, maar dat loopt via bemiddelaars. Netanyahu sprak tegen Abbas de wens uit dat de inspanningen van de Amerikaanse minister Kerry succesvol zijn. Kerry bezocht de regio eind vorige maand in een poging de twee partijen weer om de tafel te krijgen. Het ziet er naar uit dat in Mali het lichaam is gevonden van een Fransman die in november 2011 werd ontvoerd. Een Frans radiostation meldt dat uit DNA-onderzoek is gebleken dat het gevonden lichaam van Philippe Verdon is... De Franse president Hollande wil het bericht nog niet bevestigen... maar heeft wel gezegd dat de kans groot is dat het gaat om het lichaam van Verdon. In maart meldde de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda al... dat de strijders Philippe Verdon hadden onthoofd... als vergelding voor de Franse interventie in Mali... maar het lichaam van de Fransman werd nooit gevonden. Bij een café in de Haagse Schilderswijk... zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Een van hen ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis... De politie ging naar het café na een melding dat er twee keer was geschoten. Agenten vonden twee gewonden die allebei naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een derde betrokkenen is aangehouden als verdachte. De aanleiding voor de schietpartij in Den Haag is nog onduidelijk. Het weer vannacht kans op mist bij 8 tot 12 graden. Overdag zonnig een temperatuur rond 25 graden. Aan zee hier en daar nevelig en bewolkt en een paar graden koeler. Tot zover het NOS-journaal. De ANWB-verkeersinformatie. De A15, Rotterdam naar Europoort, is tussen Hoogvliet en Spijkenissen dicht... door een geschaarde auto met caravan. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. En welkom terug bij de Echte Janne, de Radio van Pound. En mijn naam is nog steeds Jan Roos. En ik ben Al Heemskerk, heb je op echtejanne.nl, de hashtag op Twitter is echtejanne en je kunt straks gratis en in grote getallen gaan bellen met 0800 en 121 voor wat er er in de geleutere stelling van vanavond is. Rutte 2 is het slechtste, nee, het allerslechtste kabinet sinds de oorlog, nee, sinds de eeuwigheid. Uh, ja. ja, sinds het bestaan van de mensheid, Ja, <laughs> Dat vind sorry. ik eigenlijk. Nou ja. Maar nu uh, weer verder. Ah, we gaan gewoon weer even verder. Uh, want uh, uh, we hebben nog van alles uh, niet besproken met onze hoofdgast vanavond. Uh, onze Kees tekort. Nou ja, onze Kees tekort begin je nou al te claimen. Vind je dat een beetje overdreven, Kees, of niet? Ah, mag, jullie mogen het, Jan. Uh, Jan uh, onze Kees tekort. Uh, daar gaan we het eens dus eventjes nog meer hebben over. Hoe we in godsvredesnaam uit dit drassige moeras... wat de crisis heet, wat mede veroorzaakt is door kabinet Rutte. Twee. Kees. Uh, uh, uh, we hebben de afwaardering. Uh, de schuldenlast moet weg. Huizen. Moet goedkoper. En toch wil ik even terugkomen op Europa. Waarom eigenlijk? Is het niet mogelijk dat we iets gaan veranderen in dit land... Uh, dat we daar minder last van hebben financieel, economisch gezien? Of zeg, ben jij een type die zegt, Europa is top? Dat ben ik wel. Ik ben een uh, tamelijk overtuigd Europeaan. Dat gaat verdikken, dat ja, meen jongen, je niet. Jawel. Ik vond je net zo'n leuke vent. Ja, maar Jan weet waar het om gaat. kijk, wat De essentie van de eurocrisis is dat de West-Europese banken... Let op, de West-Europese banken, onze banken, ongelooflijk hoeveelheid geld hebben uitgeleend aan de Zuid-Europese landen. Ja, dat klopt. Nou, die Zuid-Europese landen die dachten, wij zijn ook rijk en wij gaan leven als de west landen, maar we presteren minder. Ja. Dus die, en die, kunnen, die komen nu tot de conclusie, we kunnen niet terugbetalen. Nee. Dus het redden van de Zuid-Europese landen is eigenlijk het redden van de Noord-West-Europese banken. Top, Want als maar... de europese banken hun verliezen moeten nemen, zijn ze onmiddellijk viert en moeten nee. wij de banken geredden. Deze punt. Maar kijk, uh, uh, de nivellering was toen zeg maar, op ons niveau. He, wij, wij hadden een bepaalde rijkdom. En door, daar, daar hebben ze dus ook een extra uh, kredietcrisis veroorzaakt. Bij de Zuid-Europeanen, want die dachten, wij willen ook die rijkdom. Uh, alleen, we willen dan wel een siesta van een vier uur houden en zo. Maar goed, in ieder geval... Maar nu zitten we met het Europese plan... dat we dus uh, de andere kant op gaan nivelleren. Liever gezegd, wij worden net zo arm als, als die, als die knoflooktypes. Ja, ja, maar Jan, wij hebben ook de rare dingen gedaan. Nee, die banken, Kees. Ja, dat zijn wij. Nee, maar, ja, dus, nee, dat vind ik. Nee, dat, nee, maar, echt niet uit. Nee. dat is toch een lul. Als, als Ikea nou de verkeerde bankjes inkoopt en de verkeerde stoelen, dan kan je zeggen: ja, ja, ja, wij zijn laat, Ikea. Laat, we zitten nu in het probleem dat de Noordwest-Europese banken, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland, die hebben ongelofelijk bedrag uitgeleend aan die Zuid-Europese landen... en die gaan gewoon niet meer terugkomen. Nee, maar die, dus maar die dus banken, die die, banken dat, dat zijn geen overheden. Dat zijn commerciële bedrijven die, die de bonus uitkeren... als het goed gaat, als het ja, niet goed gaat. Is er, zit, als dus, maar, dus, dan, dus als zij verantwoordelijk zijn, zij zijn verantwoordelijk... is die toch even voor me dat, dat, dat ik verantwoordelijk moet, moet, moet nemen... omdat een of andere lullen ja, kop bij ING fout maar maakt? Je, maar nu krijgen we dus de volgende vraag. Nou. Dus, dus de banken, moet, hè, wat, dat, daarom begon ik hierover... de banken moeten als het ware financieel sterk worden. Wie gaat daarvoor zorgen? Nou. Dat zijn de... Eigen vermogen, dat zijn de vermogensbitter, van de banken. En dat zijn wij. Want wij, die, die obligaties van de banken en de zien aan handen van West-Europese beleggers. Dus linksom of rechtsom, die banken hebben zichzelf in een situatie gemanoeuvreerd. dat als het ware de Noord-West-Europese beleggers. of belastingbetalers, dat is nou de discussie natuurlijk, ik denk de beleggers. een hele grote bijdrage moeten gaan leveren. Ja, dat, dat is het verlies, Jan. Daar, daar hebben we het over. Ja, ik heb een hele slechte oplossing. Dat weet ik nou al dat je dat heel slecht vindt. Uh, geld lenen kost geen flikker nu, uh, want de rente is gigantisch laag. Liever zeg je krijgt er geld bij als je uh, gaat lenen. Kunnen we daar niet iets mee? Kunnen we niet gewoon heel veel geld gaan lenen en dan eh, eh, daar dus dat, met het dat extra geld wat we krijgen ook om een gaatje te vullen? Dat we het, zeg maar de kredietcrisis oplossen door meer krediet te financieren. Ja, ja, maar daar hebben we het net over gehad. Niet en dat, dus. dat is als het ware het traditionele, de traditionele oplossing, maar het de te komen geld lenen. Daar staat tegenover, nogmaals, dat de financiële markten daar niet zo over te spreken zijn. Dat hebben, ze, dat hebben ze in Frank, hebben ze in Italië en in Spanje ook geprobeerd. En in Griekenland natuurlijk. Nou, daar weten we van gekomen is. Dus ja, je kunt het proberen. En het zal ongetwijfeld een tijdje goed gaan. Maar er is een moment dat die financiële markt dan gaat zeggen, nou, tot hier en niet verder. Gaat de rente omhoog en dan breekt, dan breekt de hel ook in Nederland en in Duitsland los. Dus het, het ja, je kan maar het, blijf, dan niet, dan dan dan de de het rente omhoog het willen, dat uiteindelijk ook niet. Maar... maar wat ik je eigenlijk hoor zeggen, Cres, toch maar even resumerend. Alles moet eigenlijk omlaag. Schulden moeten voor een groot deel weg. En, en we gaan eigenlijk een tandje terug. Ja. Als dat gebeurd is, nou, dan zou je kunnen zeggen... we maken een soort van frisse stad. Is er dan groeipotentieel? Want ik, ik Tuurlijk. Niet echt... ja, maar dan ja. dan leggen ze eens uit hoe dat dan zit. Want van China moeten we het blijkbaar niet meer hebben. En, en de India en Brazilië, dat is ook een Weet beetje de ballon allemaal. Jan, Jan, Jan R. had het net over dat hij de grote risiconemer was. Zo zijn er natuurlijk meer mensen... Kijk, als de lucht weer een beetje opgeklaard is. Als als waar die grauw sluier over de die economie is weggetrokken. en er zijn natuurlijk weer genoeg mensen. en de banken zijn gezond. dan zijn er weer genoeg mensen die zeggen: ik heb een plan. Ik heb een plan om iets te maken. En als je kijkt daarom... naar een gezonde weide komt weer een gezonde koe. Dat is altijd zo. Maar dus. kijk, zijn, dan maken we nieuwe producten. Jongens, de, de... hoor je dat? Nee, maar hoor je dit? Wat hij zei. Dat zit ergens op. Dat is maar, nee, maar filosoof. <laughs> je bent gewoon een filosoof, joh. Nee, maar een gezonde je maakt een gezonde kaart, een kaart, een een landen koe. Landen het punt, je lul valt er toch af, maar, maar, maar dat, dat is de essentie van ondernemers zijn. Dat we gewoon ja. dingen gaan maken. En dat dat verkocht gaat worden. He, dingen die we nu hebben, hadden we 20 jaar geleden niet. Dus dat proces van ontwikkeling. Er is, ik heb Eigenlijk heilig... zeg je, dat zit nu, wat, wat er tussen ons en het herstel staat... is dat enorme blok schuld. Ja. En, en, en het ja. vertrouwen van Precies. onze consumenten. Wat, wat, krijgen we, wat, wat, wat waar we het net over hadden. Kijk. Iedereen voelt aan dat het niet klopt. Nee, het klopt niet. Het, het is stinkt, het het stinkt. previes. Het stinkt. En, en ze leggen maar niet uit. Hè? Dat, betekent, dat betekent dus, als je het niet, vertrouwt... dan vertrouw je het niet. Dat betekent dat die crisis als waar groter en groter wordt. En de politici op de een of andere manier durven niet uit te leggen wat er aan de hand is. Vergromd, want, zijn ze. Want die durven niet te zeggen. Die durven te denken dat het publiek, wij niet tegen slecht nieuws kunnen. Ik denk ook vaak dat ze het helemaal niet weten. Kees. Maar mijn stelling is: mijn stelling is dat wij best tegen slecht nieuws kunnen. Wij vinden het slecht nieuws leuk, maar iedereen maakt dat mee. Sterfgevallen onslagen, ongelukken, noem het dan bierop. En daar doen wij wel mee. Dus wij kunnen gewoon tegen slecht nieuws. We vinden het niet leuk, maar we kunnen alleen ja, de politie ja. denken dat wij niet tegen slecht nieuws komen. Dat we het ook niet over hoeven te vertellen. Terwijl als je uitlegt wat het land is. En, dat, en je gaat uitleggen, jongens, we gaan met elkaar opgeteld minder rijk worden. Ja, dat is niet leuk. Minder rijk, hè? Als je je baan houdt, heb je gewoon je inkomen blijf je houden. Alleen je hebt minder vermogen. En we gaan terug, hoe je het draait verkeerd. Links of om, om, we gaan minder rijk worden. Want je kunt er kort nog lang over doen, die schulden die we gaan voor gedeeld afgeschreven worden en de verliezen gaan verdeeld worden. En die discussie, het nemen van verliezen en hoe gaan we dat verdelen... dat is de grote discussie die de komende jaren wordt gevoerd. En hoe langer we ermee wachten, hoe groter het probleem. Ja, maar op Twitter wordt nu even gezegd dat wij kortzichtig zijn... omdat we Rutte II-crisis in, in de schoenen oh. hebben geschoten. Niet alleen, niet, alleen de, de, niet alleen de crisis is de schuld van... De, ook de tsunami in Japan was de <laughs> schuld van Rutte II. Zeker nog, en Twitter ook. En ik zou je vertellen, het gat in de ozonlaag. over kortzichtigheid gesproken... Komt ook door Rutte 2. En liever gezegd, dat mijn, <laughs> mijn, dat mijn band aan. Want mijn band had aan van de auto. Komt bak, ook man. door Rutte 2. Ja, zeker weten. Alles komt door uh, Rutte 2. Ja, dat we daar kort dus, over en als je dat kortzichtig noemt, dat kan. Dat vind ja. ik dan weer kortzichtig. Je, en dat, gelukkig wonen we niet dankzij Rutte 2 nog steeds een land... waar je, je eigen mening mag hebben. Nou, dat duurt niet lang meer, hoor, nee, onder Rutte 2. doorgaat. Kees, uh, uh, kijk, je, je bent dus hartstikke voor Europa. Dat nou, vind ik hartstikke leuk, hoor. Dat je die, ja, die moet je er ook bij hebben. Dat is het punt niet, Kees. Alleen, uh, wat ik me dan afvraag, hè, is dan, als je dan met die types praat... Hè, die, die uh, I love Europe-types dan zeg je, ja, maar het idee was toch dat wij hè, dan als continent... konden concurreren tegen, zeg maar, Azië of Amerika. De grote grap is, we zijn nu steeds meer samen... Hè, met z'n allen gezellig onder een vlag. En wij doen het steeds slechter economisch... en die andere landen waar wij dus eventjes tegen gingen concurreren... doen het steeds beter... Oftewel, ah, oh, het werkt niet helemaal, Kees. Nou, dat is niet helemaal waar. Nou, dat is ja, helemaal wel waar, andere landen doen het ook. Die hebben dezelfde problemen dan wij. Nee, maar die hebben niet zo'n grote daling van de economie. Die cijfertechnisch. Gaat, die gaat nog komen. Ja, ze kan niet ja, het ook. Nee, Nee, jongens, het is soms serieus. Het verhaal van de schulden en de niet-oplossende problemen... dat is in de VS, dat is in China... En dat is, in, en dat is als het ware in de grote ontwikkelingslanden ook in Brazilië. Overal zitten we met dezelfde problemen. Alleen wij zijn er als het ware. Bij is het misschien iets groter of iets minder. Maar de, de, de principiële verschillen. Schulden, banken. de weigering om oplossing te vinden. Die, dat is wereldwijd. Ja, maar je zegt dus dat, die, dat, dat zeg maar die, die economische stijgingen daar. Dat is een gewoon lulkoek. En dan onze daling ook een beetje. Nee, die dalingen zijn er wel. In Amerika gaat het ook wel iets beter. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat Amerika. Die, die zitten nog meer in Keynes dan wij. Kijk, ja. nou, wij hebben Keynes een beetje ja, Wat ik net al vertelde. We hebben het een beetje aan de kant geschoven. Amerika zit, zit er nog veel meer in. En ja. Leen, geld lenen en uitgeven, heeft natuurlijk economische gevolgen. Positief. Dat de Amerikaanse, Amerikaanse overheid daarmee wegkomt van de beleggers, dat is mooi, maar dat kan ieder moment afgelopen zijn. En de Chinezen, die hebben ook ongelooflijk hoeveelheid geleend, en die komen er ook mee weg. Maar, wat ik al zei, de financiële markt, dat is een heel... Ja, dat is een heel, heel complex systeem waar vrij snel de, de stemmen kan omslaan. Ook ten aanzien van Amerika of China. Nou, we hebben het over de concurrenten. En wat je dan hoopt met je concurrenten, als we het toch over de patatzaak hebben... Snackbar Jantje. Snackbar Jantje. En naast mij is snack, Snackbar ja, Dan hoop ik toch dat hij naar de pleuris gaat, zodat ik het beter heb. In ieder geval dat ik meer verkopen uh, dan, uh, dan Snackbar Heemskerk. Met liefde, hoor, Jan. Dat, dat is toch. Uh, zou het fijn zijn als de Amerika nog slechter zou gaan... liever gezegd dat, dat misschien wel de dollar zou vallen. Nee, nee, dat gaat, zou dat, is dat prettig voor ons? Nee, natuurlijk. Ook daarvoor geldt, ook in de VS... kunnen ze hun probleem het hoofd bieden, ook in China. Maar wat, niemand is bereid, ook in de VS niet, ook in China niet... om te accepteren dat we te ver zijn gegaan met elkaar. We zijn als het ware voor de muziek uit gaan gelopen en dat er als het ware dat een correctie nodig is... wereldwijd om als het ware gezonde... Financiële economische verhoudingen te krijgen. Gezonde bangen te krijgen. En dat dan, dan kunnen we met z'n allen weer werken aan meer welvaart voor iedereen. Dat moet er uiteindelijk het doel zijn voor, uh, voor, voor iedere economie. En dat kan ook. Alleen nu niet. Omdat er een grauwsleier een schuldendeken over die economie heen hangt. Wereldwijd. Ja, ja. Nou, ik vind het wel van duidelijk hoor. Nou, ik, oh, je vindt het, ik vind het helemaal niet duidelijk. Nee, het is niet leuk, maar zo duidelijk. Het, is... een... uh, denk jij dat uh, Rutte 2 uh, nog ons uh, die waarheid gaat vertellen? Denk je ja, wat, wat, wat, wat, we hebben natuurlijk de Griekenland-crisis als voorbeeld gehad. Als de druk maar hoog genoeg wordt opgevoerd, dan gaan, gaan de politie heel langzaam bewegen. Dus, als in Nederland ook, als het, als het druk maar hoog genoeg wordt... het probleem maar groot genoeg wordt in een snel tempo... dan moet er wat gebeuren. En dan gaat er heel langzaam aan gaan. Ja, maar, is, op, maar het, dat is, lang... dat, is dat een wenselijk scenario, Kees? Want, en dat betekent nee. uit, is dat je schrikt, met straks nee. met de hoge rentes komt te zitten... zoals al die dat zuidelijke landen, iedereen is dat... in paniek... Is... rozen met pek en veren, in... dat is de huizen gedragen... Nee, dat is totaal niet wenselijk. Het wenselijke is dat we gaan doen wat, wat we kunnen doen. Hè? Het herfinancieren van de banken... Ja. en het, het, het proberen op de gang te trekken van de economie. Dat is wenselijk, sterker, hoe, bij, hoe eerder hoe beter... Ja. te accepteren wat de consequenties zijn... want bijvoorbeeld met arbeidsmarktreformen... dat betekent wel dat oudere mensen met hoge slaasje... dat die, die kwetsbaarder gaan worden. Dat betekent, oh. het betekent wel tegelijkertijd dat jongeren... mensen met een idee... waarschijnlijk maar weer verplans om wat te gaan doen. Dat is, er moet onprettige maatregelen genomen worden. We moeten de zuur appel bijten om weer terug te komen... op een niveau van waaruit we weer kunnen starten. Oh. Ja. ja, je hebt gelijk. Dus de, eigenlijk... Hè, uh... Dat Darwinisme wat ik in, in, dat aanhaal... dat is eigenlijk wel wat er moet gebeuren. er moet gewoon echt... de, de, de, de zieke dieren moeten ja. gewoon uh, voor de hyena's... Ja. en de toppers zoals ik... die vooraan loopt... Die, die... nou, nu overdrijf ik een beetje. Dat begrijp ik ook wel. Nee, maar dan ben je mee serieus. Dan moeten gewoon al die oude... De, de shit moet er toch uit? Alle onzin moet eruit. Het uh, is, is gewoon heel simpel, of niet? Gewoon helemaal terug back to the basics, nee, ja, man. niet back to the basics. Oh, Kijk, niet? We hebben een, je moet terug naar niveau... met schulden, dat, wel, dat we... Elk, iedereen kan een bepaald schuldniveau, schuldniveau dragen. Met je salaris. Sommige mensen kunnen 100.000 100 schuld behappen, andere 300.000. Nou, we hebben, we hebben nu, gegeven de economie, te veel schuld. Als dat moet teruggebracht worden, hoeft niet naar nul, nergens voor nodig, maar naar een niveau dat we met z'n allen weer kunnen behappen. Dan is er weer perspectief. Nu ja. niet. En dan kun je weer voor de muziek uitlopen. Dan kun je weer opnieuw beginnen voor de muziek uitgelopen. Kees, laatste vraag. Want Jan en ik zijn eigenlijk boeddhisten. Tenminste, qua buikomvang sowieso. Komt dit goed? Ja. Niet? Jawel. Ja. Omdat er altijd de dood volgt. Jongens, dit is toch, weet je, we hebben toch wel ernstig, ergere problemen gehad in de wereld. We hebben hongersnood gehad, wereldoorlogen. Dit is een financieel probleempje. We moeten even wat aftikken. Dan kunnen we weer beginnen. Is het ook een hele positieve boodschap naar de rest van de politiek om te zeggen: jongens, aftikken wees en niet beginnen. Bang, gooi Rutte 2 eruit en er komt een betere wereld. Aftikken en beginnen. Kijk, de kort één. Dat, heeft, dat gaat geen effect hebben, want andere partijen zijn net zo. Dat zijn ja, maar daarom, dus als je nou zit te luisteren. En denken, maar de kern van de zaak is. wel degelijk hoop. De kern van de zaak is vrij simpel. We hebben gewoon te veel geld uitgegeven. Dat moeten we even aftikken. En dan kunnen we gewoon weer beginnen. Maar het is niet zo dat we, eh, doordat we dat gedaan hebben, ons eh, decennia. een eh, de, beetje, beetje op, op stukjes hout moeten kouden. Nou, hoe, hoe langer we erover doen. om op een gegeven moment besluiten te nemen, hoe erg, hoe erg het wordt. Maar at the end of the day is het alleen maar een financieel probleempje. niet veel meer dan dat. Kijk, ah, we hebben gewoon geen hongers nodig gehad. Dat is allemaal veel erger, jongens. Ah, ah Jan! Het is helemaal niet erg, jongen. Zit ik me toch een pakje druk te maken over die crisis? Voor ja, maar Jan je bedoelt, er, zijn, er zijn natuurlijk allemaal, allemaal macro, hè. Er zijn natuurlijk wel slachtoffers op micro niveau, Ach, niveau. Nou, uh, dan, ja. In, in ja. ieder geval ben jij maar e zei, Ik? Echt? Maar daarom zei ik ook al, weet je wel. Ja. Oh. Wat vind je als land een soort beschavingsniveau... waaronder niemand mag vallen? daar, dat, dat, daar moet je het dan met elkaar over hebben. En dan gaan, gaan, gaan, gaan, gaan mensen die nu een hele mooie huis hebben... die gaan terug naar een huurflietje. Niet leuk, maar je wijt nog steeds ja. dak boven je hoofd je grote auto en een kleine auto en in plaats van drie keer vakantie in nul keer op vakantie maar je, met voor de rest kun je eten en blijven drinken Het, het, het probleem is niet ja auto. precies en het leven draait en je blijft presentator weer bouwen ja en het leven draait om de neut in de preut ja en, dat is, en, is ik, het wil, het ik toch net zeggen een heleboel huwelijken die nu, nu, nu zouden sneuvelen de, Sleuvelen sneuvelen dat niet meer want het kan gewoon niet betaald worden nee en wat dus gaat er nou eigenlijk dan... om het gaat toch gewoon om een wipje en een wappie en, een, nee, en een, af en toe even. een, <laughs> een bolletje en een beetje klaar Heel ook een stukje kippenvleesje ik hoef niet elke dag gaffiaar hoor wel mijn jongen Godverdamme. Kees, mag ik hartelijk bedanken dat ja, je was, en Kees te nou, Kort. Was... Ja, maar, de, de, ja, bedankt voor de, de visie ja, dat je nee, over ja, ons toch, hebt ja. uitgewaaierd. Ge, ge, het wel. zou wel. Gaan we wel even sporten, Jan, of niet? Vind je dat lekker? Of, of zeg je ja, we hebben toch de Hollandse glory in de Tour. Uh, we hebben, nou ja, Nederlands voetbalsucces, dat wou ik zeggen. Maar dat is niet helemaal waar, want het is verloren van Noorwegen. En we gaan, we gaan sporten met Leo. Sporten ah. met Leo. Ah. Leo Driessen. Een hele goeie... hele goeie nacht... Leo Driesen, Leo Driesen, Leo! Nou, dit was niks. Sorry Leo. hi Leo! hi Leo! Dat was ook niks. Hele goede nacht, Leo Driesen. Gaat het? Ja Leo, hoi Leo. Hoi. Zo, nou... Je hebt zeker zitten kijken naar de vrouwen Nederlands vrouwen... ...helfde vanmiddag, of niet? Nee, ik heb net toevallig uh, even zitten kijken naar Botafogo tegen Gremio. Dat was uh, nergens gezien. Nee. Maar uh, daar, uh, via YouTube kun je zo eventjes, moet je even, als je er interesse in hebt, even googelen. Fantastische goal van vandaag gemaakt. Oh, leuk! Nee, dat is ja, supermooi. geweldig, geweldig. Nee, dan gaan we, gaan we nu even met z'n allen YouTuber naar de goal van Maar ja, eventjes... Maar ja. Over die bal Kun je er een soort van heel korte beschrijving van die goal maken? Of het is wel makkelijk om te zeggen: ga dat op YouTube. Ik kan het ook even vertellen hoe het ging. Hoe ging het, Leo? Alsof het de radio zijn. Ja, de botafogo aan de aanval. Bouwdorf is middengesteld aan de linkerkant. Maar Die zegt dan: Binnen eenmaal voorbij. Nog eenmaal voorbij. Schedorf nu aan de rechterkant. Dan moet hij uithalen. En doet hij ook! Haha! Schedorf! Wat een geweldige goal! In de uiterste ronde, doet Het hangt nu nog in de lucht. Maar hij kan alleen maar naar lucht zweven. Door de lucht zweven. En C door de door het hele stadion. Wordt nu door alle fans en alle medespelers in de lucht getild. En het is onhoudbaar snel. Zo hebben ze ook gewonnen eigenlijk trouwens, Leo? Weet ik veel. Dat was één okay, ja, hey, nog even ja. over dat, uh, dat vrouwenvoetbal, hè, wat we nu ja. opeens allemaal moeten kijken. Nou, ik heb dus je vandaag moet allemaal niks jongen. Je hebt er niet altijd zo reactionair te doen. Ja, maar ik heb ik... allemaal niks geleerd van die maand, Nee, maar ik ging dus. Alles in die kort af, door de bochtplaatjes. Maar ik ging dus even kijken. Maar oh, je ging gewoon kijken. Ja. Maar je hoeft niet te kijken, Nee, maar ging je ik, kijken ik ging ballen dus... voor die tietjes? Dus ik nee, zat je, al... gewoon, je zat gewoon te wachten op de shusje ruilen. Ja, nee, maar ik ja. zat dus. Ik ging dus kijken. Ja ja, ging kijken ja. Nou, Jan ja, ja ging kijken. Nou. Nee, ja, nee, maar ik ging dus kijken naar, naar, dus de we, naar... naar die wedstrijd. Ja, welke? Nederland Noorwegen. En, ja. Ehm ja. um, wat een bedroefend niveau hebben die voor zich. Ja, waar vergelijk je het mee? Met wat mannen. Is je maatstaf? Met mannen. Wat is je maatstaf? Mannen. He? Met mannen. Welke? Ja, uh, stom gelul. Nee, dat is geen stom gelul, Leo. Want nee, ja, dan ga jij de 100 meter lopen tussen Usain Bolt en, uh, en, en de snelste vrouw. Dan wist je op met drie uh, seconden, zeg je, wat een traag Waar slaat dat nou op? Ja, maar luister, Leo. Luister nou even. Ja, luister, ja. Kan... Ja, we ja, kijk nou even. Kijk, ja, ik ik... kijk ook even. Je maar me... doen, kijk of luister? Je kan me toch niet vertellen dat het komt omdat mannen een piemel hebben dat ze beter kunnen voetballen? Dat ding hangt maar tussen die benen. Daar heb je last van. Nou. Nee, maar waarom zou een vrouw slechter, uh, gewoon normaal slechter kunnen worden? Wacht voetballen? Even, Leo, hier is het ergens hier een normale vraag verpakt. Volgens mij vraagt Jan zich echt recht af: waar, hé, dat snelheidsverschil, prima, handelingssnelheid en zo. Nou, maar mee, doe, snel. Technisch kan toch gewoon eigenlijk luid. in principe hetzelfde zijn? Ja, precies. Nee, dat is onzin. Oh. Vrouwen hebben, de, de meeste vrouwen he, hebben een, een, een beenstelsel wat, wat of uh, X-haal of O-haal uh, uh, loopt, mm. en, en uh, meestal niet rechtaal. Dus die, hebben het al, die hebben het al een stuk lastiger om. om, om, om, om Rechtaal, dus, Nee, maar, maar Ja, je weet heel goed. Ik heb uh, Leo, uh, ja, niet. hartstikke leuk en dat is hartstikke ja. goed. Bovendien zijn ze er uh, uh, even technisch gezien veel later mee begonnen. Dus als je over 100 jaar nog een keer kijkt nee. en ze zullen doorgaan met voetballen, dan gaan ze ja. ook steeds meer de oude. Dus ja, ja, precies. Ja. en hoe groot schat jij de kans dat evolutie, ik over he? 100 jaar een wedstrijd ga kijken? Evolutie, wat? Hoe groot gaat jij de kans dat ik over 100 jaar een wedstrijd ga kijken, Leo? Ik hoop het toch echt niet. Klein. Ja, ja klein. Best wel klein. Dus ik heb dus daar niks aan. Zullen we even nee. verder met, uh, met Mollemenia? Waarom? Mollemenia. Nou, ik zou je wel één ding vertellen. Uh, wat Vroem vandaag uh, deed, he, dat zeggen we over vier jaar tegen elkaar, van... Ja, dat kon ook gewoon niet zonder doping. Nou, dat zeg ik nu al, hoor. Nee, maar echt, dat kon ook. niet... Zag je hem Hij steeg bijna op, joh, Toen hij, eventjes, hij ging eventjes uh, demoreren op de berg. En, en hij, hij moest afremmen in de bocht. Dat was, was niet normaal, was joh. Is er nou weer doping? Nee, maar, ik, kan, nee, maar ik, ik, ik, ik spuug niet in de sterkbakkie. En ik vind het juist leuk. Ik vind de Tour leuk geworden. Ja, het maakt ook, het maakt ook allemaal helemaal niks uit. Nee, joh. Maakt je maakt het het uit. Uit. Je hebt ook uit, maakt het allemaal maar uit, ook helemaal niks uit. Het maakt ook Maar toch wel knap. We we wat maar ik je je dus begrijp, ik heb niet gekeken. ik begrijp dat die jongens er nog een keer terugkomen. Wat is het nou weer? Jij gaat niet naar de Ventoux Tour de France kijken? Nee. Waarom? Mo van Toe? Nee, waarom niet? Er ja, je een schitterende programma zit voor te bereiden. Kun je zeggen, de mon van Toe kijken is oh. een hele lange... Oh, Het kan, kan niet man twee man man man dingen man man tegelijk. Man nee. Jan, Jan Heemskerk, waaruit is gebleken dat jij dit hebt voorbereid, dan? Nou bijvoorbeeld doordat ik ondanks het feit dat ik niet gekeken heb toch weet dat er een heroïsche finale geweest is waar die twee jongens de Dam en en Boma, de een de ander geholpen heeft om de schade toch te beperken Sterker nog, nog voor door op de tweede plaats gebleven is Je kan, kan Bergop berg niet niet zo heel helpen hoor. Nee, ik vind het ook dat je je een beetje nieuw niet zegt heel raar. Nou ja, dat zijn ze bij, bij, bij, bij zo'n kranten sportzaai. Ja, hey, maar vroeg ja. niet dan? Hey, maar ga maar, maar even oh, uit, naar mij luisteren over ja. ja, gaat. Nou, zeg ja. Dat ja. Maar vroeg ging toch veel te hard Leo, kom op. Ja, daar kan Amerika. Dat kan nummer 7 dat kan toch echt niet? Nee, maar nou hem. Maar er zijn ook een heleboel die dus blijkbaar vroeger wel konden. Dus die kleuren hoor ik, dat verschijnt ook vroeger een geit Nee, luister, ja. luister, ik zal het in het voordeel uitleggen van, van ja, ja, hoe zij het verklaren. Ja. Zij hebben een wetenschappelijke manier gedacht, euh, euh, ja. in elkaar gezet... Mm -hmm. om uh, gewone, uh, gewone modale wielrenners of zelfs gewone modale sporters... Uh, uh, op te trainen tot topwielrenners, die het in potentie al een beetje in zich hebben. Ja. Nou, de voorbeelden hebben we vorig jaar gezien. Ja. Dat kost een enorme inspanning om dat ja. vol te houden. Ja. Bradley Wiggins heeft dat een, uh, in de aanloop naar die Tour volgehouden, heeft het volgehouden tot aan Parijs. En daarna als je gaat zuipen heeft gezimmerd, geen want dat vergt Ongelooflijk veel trainingsarbeid, dat vergt uh, een dieet en dat vergt een bepaalde manier van slapen en dan weer dit en dan moet, je moet, oh, je moet Als een soort robot wordt je opgetraind om die prestatie te verrichten in de Ronde van Frankrijk. Nou, dat hebben ze dus met Wiggins gedaan en dat hebben ze nu met Froome gedaan. Want Froome, als je zijn resultaten twee jaar geleden bekijkt, uh, uh, was hij gewoon een modale wielrenner, zelfs nog ondermodaal. Ja, ja. Maar ze hebben gezien dat hij wel potentie heeft. Ja. En dat hij, door dat fanatieke trainer, dat is Sky zegt, en ze worden toch elke dag gecontroleerd? Hij wordt elke dag gecontroleerd. Ja. Er is niks gevonden. Nou, nee, nee nou ja, nou, ja, ja nee, nou, nou. Hé hey Leo, uh, valt, het dus... je, valt dit jaar nou ook zo op dat er weinig muggen zijn dit jaar? Ja, inderdaad. Maar het is wel zo dat er geen enkele, andere, geen enkele andere wielenploeg, geen enkele andere wielrenner, uh, zo traint als Froome en Wiggins uh, gedaan hebben. Mooi. Daar hey, kun je uh... een gedeelte uit verklaren. Ja. ja. Uh, ik vind dat je uh, misschien ook wel kan verklaren dat er zo weinig muggen zijn omdat, het, omdat we een cool voorjaar hebben gehad. Ja, dat denk ik ook, ja. ja. Maar hé, hey, uh, nog even over voetbal, over een echte sport, want uh, wat een paar van die, van, die, van, die, van die meiden op een fiets, op een berg, ja. nou, pff, Ik vind het hartstikke leuk voor PSV, weer uh, voor het Nederlands voetbal, uh, dat je bij PSV gaat voetballen. Stijn Schaars? Voetbal. Ja, dat vind ik mooi. Vind je dat leuk? Ja, ja nou, leuk goede voetballen. Hé, hey, ja. en uh, uh, Eriksen uh, die gaat uh, uh, uh, uh, nog weg denk ik, jij denk je van niet? Bij Ajax? Ja, die gaat ook. En, en, Siem? Uh, en, en Siem? En Toby? Nee, Siem? En Tobi? Nee, Siem niet. Siem niet? Nee, ja. Siem nee. waar. Siem blijft. Hé, hey, maar weet je wat ik nou niet begrijp, hè? Uh, uh, dat, dat, dat, dat, dat PSV iedereen alles weer koopt en dat Ajax niet koopt. Ik word er zenuwachtig van. Ja, dat wil ik ook even weten. Word je er ook zo zenuwachtig van? Nee. Nee, nee, ja, nee maar... We, nee, maar PSV koopt, maar PSV heeft ook verkocht. Die hebben voor heel veel centjes en ze gaan ook nog voor 16 miljoen verkopen. Ja. En ze hebben met een aantal centjes verkocht. Schitterend dus ze hebben ook he, dat je die mensen gewoon geld kwijt zijn. En Lens hebben ze voor een heleboel centjes weggedaan. gedaan. Dus uh, ze streven het een beetje tegen Ik denk dat ze nog winst maken op dit moment. Ja. ja. Maar eigenlijk, bedoel, ik moet de ajax nog even wat kopen. Om ja, kamp... wat dan? Om, om, nou, misschien wel eventjes een goede spitsie. Ja, wie, wie? Nee, ze hebben toch een goede spits. Oh. Oké. Zie ik toch wel eens een goede spits. oh, ja, wat je spitsie. Nou goed. Hey, wie wordt de kampioen uh, aankomend seizoen? Nee, 1 september. 1 september. kan zeggen als de markt dicht is. als de markt uh, dicht is, dan ga ik. oké, oh, ja, ja, ja, dat, ja, dat is, dat is mooi. Hey, en nog een hele eventjes, uh, ik heb wel veel bijen gezien. In de... bijen. bijen, ja. heb jij ook iets met bijen? nee, ik heb wel iets met uh, met komt hij nog? ja. ja Martin komt eraan. ja. Uh, uh, uh, yeah. En vorige week hoorde ik ook beschreven dat, uh, dat hij niet meer over neuken ging hebben, maar... Uh... Nou, dat is uh, van zeer nou, tijdelijk uitgebleken, Ik hoor. Uh, moet eerlijk zeggen dat ik uh, van uh, uh, toch wel, uh, een redelijk betrouwbare bron heb gehoord... ...dat het nu weer gewoon weer over de bloemetjes en de bijtjes gaat. Ja. Mooi! Neuken ja. dus! Yes! Neukie, neukie, neukie! Nou jongens, ik kan niet wachten. Ter... Leo. Leo... wil je nog iets kwijt? Want je lijkt zo... Uh, Voor mij ja, zit er iets op er je, zit, je hart. Er zit nog iets dwars. Zit er, er zit iets dwars. Een, een... Oh, trouwens. Uh, nee. Heemskerk uh, gaat op vakantie. Uh, zou je hem willen vervangen? Ah, hij is niet te vervangen. Jan? Dat is wel lief van je, Leo, maar. Dat, bedoel... Jan, jij. Weet je, weet, je, weet je Jan, doe even wat voice tracks. Zo werkt na de afloop van twee uur. En dan uh, start uh, Jan dat gewoon in volgende week. En dan, uh, oh, zo niet zeggen binnen. Ja, leuk hoor, Leo, dankjewel. Nee, helemaal, nee, oh, helemaal niet. Maar, maar, Leo. Nee, jij, jij bent gewoon heel uitgesproken. Ja. Maar zou je het leuk vinden om uh, uh, even bij me te komen zitten week? Ik ben bang dat we daar financieel uitkomen, Jan. Niet uitkomen? Eh? Nee, dat denk ik niet. Hm. Jammer. Ja, nou, het leven is niet alles. Uh, het is dan gemeen. doe ik het wel uh, in Allein. mijn eentje. Ja, maar we hebben, we, nog een, we hebben nog een week om te onderhandelen, hè? Je hebt gelijk ook, je hey, Leo Driesen, mag je hartelijk bedanken voor de alle, de alle mooie informatie die je ons gegeven ja, hebt. Want god mag ja. weten wat, want ik ben het hey, ook. Wie is dan de gast, sorry. Weet ik ook niet, joh. Weet oh. we, Nee, nee, weet ik ook niet. Nou, nee, kom maar goed. Dat, ik, ik, ik stuur wel een sms hier. daar ga ja, je over nadenken. Tussen nu in een week. Oh, moet jij kan maar zelf ook een gasten... Nee, Dag Leo! Dag! Dag. Slaap lekker! Doei. Doei. Doei! Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Hij is de kenner van alles wat mooi is. En dat. Onze Martin. Oeh. Martin heeft met veel plezier een keer naar die Nederlandse elftal gekeken. Eindelijk kon Oranje mij bekoren. Ik heb die hele wedstrijd... met genoeg in zitten kijken. En dan heb ik het natuurlijk niet... over die volgevreten miljonairs... op hun roze schoentjes, Die prima donnas... die om die minste en die geringste... zich huilend ter aarde storten. Omdat een tegenstander... Een lichte schouderduw heeft gegeven. Die nichten die meer met hun haar en die tatoeages bezig zijn dan voor hun vaderland eens een paar goede ballen op die goal te schieten. Nee, dan heb ik het over die oranje dames. Wat een spelvreugde, een inzet, een vechtersmentaliteit. Daar kunnen die mannen een groot voorbeeld aannemen. Maar natuurlijk was die spelniveau bedroevend. Wat zeg ik, die meiden kunnen er werkelijk geen ene flieker van. Maar wat een plezier om naar te kijken. Want van die elf zou Martin er zeker acht op zijn kornervlag zetten. En volgens mij kan je het met die overige kortharige potjes ook best leuk hebben in die kantine. Wat Martin wil zeggen... Is dat je als vrouw niet ergens beter in hoeft te zijn, zolang het er maar leuk uitziet? Denk daar wel eens over na. Tot volgende week. Wat lijkt mij ook heerlijk om coach te zijn van die Grieken, hè. Niet meer tenniscoach als vroeger, nee, voetbalcoach van de oranje meisjes. En ze staan dan lekker tot doosje na die wedstrijd. En dan zal die Martin wel even komen shoppen. <truhers> Trouwens, er zijn wel weinig mogen dit jaar, niet? <truhers> Alweer succes voor Rutte 2. Rutte, 2, Rutte weg en 2, weg. 2, onze roemruchte sociaal-liberale coalitie. heeft namelijk een energieakkoord gesloten. Met de werkgevers, de vakbond en de milieubeweging. En bovendien wil Diederik Samsons steeds niet verleren. Het is eigenlijk is. al met al een topweek jo. voor de GroenLinkse rakkers van, uh, van GroenLinks. Dus we bellen even met een opgetogen kamerlid, ongetwijfeld. Lisbeth van Tongeren. Het Haags geluid. Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. Ja, dat was een mooie nachtelijke gil daar, Jan. Ja, Dankjewel, Lisbeth. Alles goed? En mevrouw ja, van Tongeren? Ja, alles bedoel... heel erg goed hier. Ja, mooie, lekkere, zwoele nacht. Ja. Oh ja, en daar zijn we zo gek op bij de echte, Jan. Een zwoele nacht. Wij zijn zo van de zwoele nachten dat het gewoon niet normaal is. Nee, echt. Ja, je hebt gelijk ook, Jan. Hé, <lacht> ja, hey, Liesbeth, uh, uh, wat mij opvalt als ik in de tuin zit... dat er toch best wel weer veel bijen zijn. Want, omdat het zo <lacht> slecht ging. Nee, maar ik meen het echt. Want ik let daarop. op en toen dacht ik uh, als ik Lisbeth dan spreek, want die is toch ook van, het, uh, van, de, van de bijen, ik dan, ben dan heel zeg erg dat van ik de bijen. dat ik dat dat ik toch best wel veel bijen er nou, heb. Nou sowieso gezien. een hoop vliegende levende haven en stekende levende haven. De biodiversiteit nee, nee, maar zou is alles goed mee. We zouden het even in het positieve houden. Oh sorry, nou, ja. dus, Nee, uh, Fijn dat er zoveel bijen zijn weer. Ja. Heel fijn dat er bij jullie in de tuin zoveel bijen Echt? zijn. Dat er in de buurt zoveel hè, bloemen zijn dat die bijen daar in leven zijn. Ja. En uh, laten we eens kijken of we een klimaat kunnen scheppen voor alle Nederlandse bijen. Dat die allemaal zo goed kunnen floreren oh. als bijen. Oh. in de tuin. Ben jij een beetje xenofobisch als het gaat om bijen? Nou, je, wij want je had het wel heel specifiek zijn, over de Nederlandse, Nederlandse bij. En, en is de Somalische bij dan niet welkom? De mensen die nu luisteren, die spreken waarschijnlijk Nederlands... en ik denk dat het grootste gedeelte in Nederland zitten. Ja, ja. Dus als die allemaal bloemen in hun tuin zetten... Ja. of eens een pakje bloemenzaten uitstrooien hier en daar... dan hebben we de Nederlandse bijen, die oh. hebben daar enorm veel plezier in. Ja, van. nee, precies. Het was, niet heel het was geen raciaal ding. Nee, ik dacht heel even dat je dan zei van alleen de Nederlandse bijen. Ja, niet Zo zijn we ja, niet bij GroenLinks. Er zijn vast wel Fransen die misschien ook Nederlands spreken... maar ik denk dat het er erg weinig nee, zijn. Je zoekt weer spijkers op laagwater. Een Franse bij die Nederlands spreekt. Fransen, de mensen in Frankrijk, oh. die, hè, daar moeten we het weer voor in het Frans vragen. Wat en is een, een bij een in het Frans? Het is een seppa. En wat? Nee, dus een mevrouw weet Ik het weet, weet het niet. Het niet. Dat was Frans <laughs> voor ik weet het niet. Oh. Je een seppa. Ja? Ja, ik dacht, nou dat is wel een lange naam voor een bij. Ik had het dan bi. En zo stroomt de kostbare tijd die we hebben met het gewaardeerde kamerlid weg. Oh, jij vindt praten over bijen en de vertaling in het Frans, vind jij dus niet interessant Jan? Nee. Nou, oké, okay. stel dan een interessante vraag. Nee, nee, niks van, ik wil alleen weten. Trouwens, ik heb ook nog, nee, maar dat meen ik serieus, en dat is dan ook weer positief nieuws, ook nog geen muggen. Ge geen last van muggen. Ik ben nog niet gepikt, niks. Ik heb nog geen muggen gezien of gehoord. Dat is toch ook wat? Dat is heel fijn voor jou, maar dan moet ik je helaas teleurstellen. Ik heb bij het water gezeten hier vandaag, en ik heb op mijn benen helaas toch een paar... Oh, echte, toch wel? Oh, er zijn die ja, muggen er nou, wel? Ja. Ja. er zijn er ook. Ja. Oké, okay, nee, dat is We ja. dat is, dat is, dat hebben de complete insectenstand van Nederland nu doorgenomen. Nee. Hartelijk dank daarvoor, Jan. En uh, nu graag even verder met het energieakkoord. Je zult wel aanzinnig we... van vreugde zijn, jongen. Zilvervisjes hebben jij wel. Ja. <laughs> zilvervisjes. <Zilverfisch laughs> <fiches>. Het hele huis loopt <laughs> bijvoorbeeld zilvervisjes. Wat er het nou, energieakkoord, daar zit ook de mops je... behoorlijk in. want ten eerste De mop. Ah, bad. Bad. Die woordspeling die is ja, er laat op de avond. Helemaal goed. Ja, goed. Want we hebben dus helemaal geen akkoord. Ik nee. dacht ook even dat we een akkoord hadden. Toen kregen we een, ja, een suffig briefje van Kamp van eh, misschien iets hier, misschien iets daar. En het grootste gedeelte van wat je alle media las als wat mogelijk in het akkoord zou zitten, stond er niet in. Oh. Ongelooflijk zegt dat nee, er die... dat is raar, de, de... niks over sluiting kolencentrales, oh. niks over hoeveel uh, warmte we op gaan oh. wekken, niks voor mensen die zelf zonnepanelen op hun dak hebben liggen. Alleen maar oh. wat algemene intenties en verder, het mag geen geld kosten. Ja. En het moet geen lastenverzwaring zijn voor het bedrijfsleven. Nou Lisbeth, ja. nu zijn wij bij de echte Janne vannacht begonnen met het officieel uh, slopen van uh, Rutte 2. Ja. Want uh, wij waren al misselijk van hoe het eraan toe gaat, maar we hebben eigenlijk gewoon met elkaar besloten om de boel op te blazen. Het kan zo niet langer. Ik denk dat je ook wel meedoet daaraan. Uh, want uh, Rutte 2, uh, nee. Uh, Weg, ermee. Weg ermee, is dat wat? Weg ermee, zou ook leuk zijn. Ja. We hebben dan... een hele originemerslogen, daar ja. ja, hebben jullie vast lang overgebrengd. Ja, Weet je, wat, wat werkt dat werkt, daar zijn we ook ja. weer in. Waarom niet recyclen? Ik... Dat is iets voor mijn partij natuurlijk dolblij op is. Dus nou, we dan komen, je komen ze terug, we gewoon liever weg hoor. Ja, nee, is... Maar luister nou, maar, ja. ik heb wel iets heel moois ik het je, in, in olievaten onder de grond nee, begraven, 3000 jaar. Nee, maar wacht even Maar dus, het is ook maar goed dat het energieakkoord weer helemaal naadje is. Nee, maar snap je? Want als het goed was, dan hadden we wel een lichtpuntje. En dat moeten we niet hebben, want dat moet kapot! Nee, nee, nee, nee. Ik ben van de constructieve oppositie, oh. dus als er, welke partijen ook aan de macht zijn, als er in die periode goede dingen gerealiseerd ja. kunnen worden, dan heb ik dat heel graag. Noem één goed ja, ding wat ik... Rutte 2 heeft gerealiseerd. Eén. Als. Ik zou ook als. Nee, Elk maar tot nu toe. Als die kolencentrales dicht gaan uit dat energieakkoord. Ja. Dat is hartstikke fijn. Dat is fijn voor mensen. Met maar die, ding worden heel graag die maar nou dingen worden nog juist gebouwd. in gaan Dan begrijp ik het. Dat, dat die oude kolencentrales. Dat, dat, dat is een soort van intentie. Dan, ja, dan dus worden die gebouwd. bij. Hey Jan, wacht maar nou even. Dat het dus dicht gaat. Maar niemand weet wanneer. Zo zit het toch ongeveer in elkaar nu. Dat bijvoorbeeld met dat onderdeel. Ik wil graag uh, stukken papier zien van de eigenaren. Van die kolencentrales. Waar een handtekening ja. onder staat. en dan geloof ik het. Ja, maar als dat ja. zo zou zijn. Dan vind ik dat wel een, een flink vreugdedansje waard. Want dat is er is hartstikke slecht voor luchtkwaliteit in Nederland. En die kolen die komen ook niet op een hele fijne wijze uit de grond. En dat betekent dat de mensen die bezig zijn met schone energie... ietsjes meer ruimte krijgen. Ja, want het is ook een beetje. De, de, de, fossiele, de fossiele energie is nog zo goedkoop... dat de alternatieven als het nog te duur worden beschouwd. Ja, we subsidiëren die fossielen met z'n allen. En dat zit al lang verstopt op allerlei plekken in de begrotingen, ja. in de gezondheidskosten. De Colombianen betalen daarvoor met sterven op hun dertigste, omdat die in de kolenmijnen werken. Ondanks oh, ik dacht, dat is die Colombianen zich... Columbia, de Colombianen zeg... Colombianen, trouwens... Het Colombianen, buitenland? Ja, waar Colombianen nee, komen. ja, maar Zuid-Afrika? Is... Ah, nou, je hoeft niet te ja, denigrerend ja, te doen ja. hoor. We weten heus wel waar Colombia nee. bel ligt. Daar halen we namelijk nou, waar, waar uh, uh, waar, waar wa bepaalde verse producten vandaan. Producten vandaan Liesbeth. <laughs> onze verse producten die komen bij de streekboer vandaan. Uh, nou de ja, de precies, bij ons ook de kookboer. Nee hoor. Ja, de, nee, maar, ja, daar nee, komen maar de verse weet je trouwens van? dat ze in nee, Colombia ongelooflijk veel insecten hebben? Daar hebben ze vast uh, ongelooflijk veel insecten, maar ze hebben daar ook erbarmelijke omstandigheden bij de mijnen. En, en wij, doen, en wij doen die kolen. Wij, wij hebben Colombiaanse ja. kolen. Dat zeg je nu eigenlijk. Dat hebben wij. En wij hebben ook zuid Schande. kolen. kolen. En dat betekent dus dat die kosten ergens anders terechtkomen. En niet direct bij de eigenaar van de kolenfabriek. Die lui hebben ook nog steeds yeah. nauwelijks enige belasting op hun kolen zitten. Nou, wil je een windmolen kopen, dan moet je allemaal BTW betalen. Nou dan Wil je die ergens neerzetten? En koop je kolen voor je kolencentrale, geen BTW, nauwelijks belasting. En nee. dat betalen we dus met z'n allen. Nou, en, van de, eh, en over de stroom die je, je teruglevert van je eigen zonnecelletjes. Jan, had je dat al gehoord? Ja, moet je ook, betalen. Moet je ook nog belasting over dat? Dat komt door de BTW. Ah, ja, dat volstrekt onduidelijk. Oh, oh. Dat vind ik nog veel... dat, vind ik eigenlijk ook dat die onduidelijkheid is, komt ook door Rutte 2. Die pikken we ook niet meer. Precies. Dus mensen die geïnvesteerd hebben, die hoorden van... Hey, je kan nou, beter ik, jezelf, bijvoorbeeld. Je dan, Echt? Ja, je kan beter je geld op dak leggen. Jongen, ik heb, ik heb acht roodjes en liep, zonnepanelen op mijn dak liggen. Even wachten. Oh, dat heb jij, ja, maar wacht, één momentje Lisbeth. Heb jij zonnepanelen? Ja. Maar... Op je dak. Ja, dat is, het beter, dat is beter dan het, dat het op de bank zetten de bank van Rutte, die betaalt namelijk 1,5% erin als je mazzel hebt. Maar jij hebt dus ja, van die lelijke zonnepanelen op, mogelijk, op je dak. Ja, dat moet je ook nog ja, gaan betalen precies. als je meer dan een bepaalde op de bank hebt staan. Ja, ik vind die dingen zo lelijk, doe je toch niet op je dak? Joh. Ik heb een heel een mooi lelijk dak. Dat ik geen lelijk en wat maken vinden de buren van dat je van die lelijke troep je nou op je dak... nou naar je dak te kijken? Jan, hoe vaak kijk nou, nou, jij nou, nou, nou, uh, naar een dak lelijk dak Ik kijk niet vaak naar mijn dak, maar ik moet ook denken aan de mensen om me heen. En niet alleen de mensen, maar ook de dieren. Ja, in mijn maar in geval... kijken de mensen om jou heen naar jouw dak. Nou. En een heleboel mensen vinden het wel heel erg mooi. Het zal je nog zeggen, van, ja, Het zal me me lekker... Bouten of het mooie is. Het zal maar bouten of het mooie Jan. Dat scheelt mij een hoop zintjes. En in deze barre tijden... Ja, wat vind je nou eigenlijk van die struikrover van een Diederik Samson... die nou, nog ja, meer wil gaan nivelleren? Het. Hoeveel je het Nou, Aan ja, fantastisch idee. Fantastisch oh ja, maar dan heb idee. ik nog een vraag, hè? want ik hoorde je gisteren op de radio... toen ging het weer over die man van Ziggo die 16 miljoen heeft... en dat kan toch allemaal niet, en die moet afge... Ja, dat snappen we ook wel. Maar idee. gaat het nou om de mannen van 16 miljoen hun centjes afpakken... of gaat het nou om Jantje Roos en Jantje Eems? Ik denk trouwens afpakken. dat de middenklasse eerder uitsterft dan de bij in Nederland. Nou, dat denk ik namelijk ook, Prisbet. Maar voor de rest... Ja, ik denk dat de mensen die het allermoeilijkst hebben... die dus al die extra kosten ja, die krijgen... De ja, maar dat is elke keer duidelijk. Zorgverzekering omhoog. Dat snappen we wel. omhoog. Ja. Die Mensen die het het moeilijkst hebben, moeilijkste die ja. moet je als eerste helpen. Ja, ja, dat, ja, is, dat is duidelijk. Dus het het, het doel is duidelijk. Die grote vervuilers stop dat geld in de onderkant van de arbeidsmarkt, meer werk. Ja, maar dat is, de bedrijf, ja, bedrijf, het is dan bedrijven dan over, hè? Bed, even duidelijk. Ja, als we de grootvervuilers, vervuilers, dat zijn de bedrijven, ja. toch? Er ja, dus zijn grote niet... grootverbruikers die maar niet over willen op schone energie. Precies, dus en de... die zo'n beetje complete belastingvrijstelling hebben. Pakken dat tuig. Maar goed, nou hebben we het over nivelleren. Dat, dat zijn gewoon gewone mensen zoals Jan en ik die iets meer ja. geld hebben. Ja. En... Maar dat nivelleren doe je dus door dat geld weg te halen in ons programma 3 miljard. En dat. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt in te zetten. Ja, ah, dus, dus niet af te pakken aan de bovenkant, maar bijgeven ja. aan de onderkant door het bedrijfsleven. wordt nu ja. toch duidelijker al. Nou, ja, en dan uh, komen ja, ja. die salarissen meer bij elkaar in de buurt. Dan kunnen die mensen met een laag salaris ook fatsoenlijk rondkomen. Gaan ze weer geld uitgeven? Oh, ja. Kan de café-eigenaar, de camping-eigenaar. Dus eigenlijk zeg jij. De supermarkt. Er komen geen maatregelen onder GroenLinks, één, straks komen geen maatregelen waar de gemiddelde man zoals Jan en ik pijn van hebben meer. Nee, we pakken oh, ja, het weg bij nee, het grootkapital. We gaan bijvoorbeeld iets doen aan rekeningrijden. Dus dan staan jullie al op je achterste benen nou, ja, wel. De, de, de, Hoe moeten we dan eens af? Even wachten. Ja, sorry. Op de trein. Nee, maar, met de trein. trein! Nee, maar ja, dingen op rails? Ja, ja die nou, komen we, nooit ergens, uh, uh, dat weet uh, uh, je. Daar ja, hoor ik daar dingen uh, over. Nee, maar even.. We gingen zo lekker, we gingen positief. Het was allemaal positief nieuws. En nu positief. beginnen we met, met we gaan eens dus eventjes de middenklasse leegzuigen en je gaan Jawel, we met een trein en... Maar, de en... Nee, maar dat gaan we niet doen. Oh, we, gaan, we, we gingen positief, dit, posit dit okay, was een positief ja. gesprek. Goed, dus ja. alles waar we het niet nee, mee eens zijn, met bespreken dus we niet. ik ging niet de middenklasse leegzuigen, ik ging dat geld weghalen bij de grootste vervuilers. Oh ja, dat is ja. En bij de arme automobilist, blijkt nu. Ja, dan ben jij toch ook een en, vervuiler. En, uh, was de vraag, komen er ooit maatregelen waar de middenklasse, sommige ja. delen van de middenklasse niet blij mee zullen zijn? Heb ja, gezegd, ja dat is wel eerlijk, dat zal, uh, dat zal zeker komen. Ik vind trouwens wel dat er heel weinig vlinders zijn. Ik zie weinig vlinders. Ik zie ook heel weinig lichtpuntjes. Ik zie alleen maar, ja, Jan, ik zie... Geen lichtpuntjes en geen vlinders, maar nee. nachtvlinders dan. Op zo'n zwoele nacht. Ja, zo'n ja, zo zwoele man. Dan zouden, dan dat zouden we dan wel dan Motten zijn dat en die vreten je kleding op. Motten? Weet je aan wie wij dat doen denken, Jan? Een mot die alles opvreet wat je hebt? Rutte 2! Ja, ik kan net zeggen dat ze al een kabinet maar ja, zijn. Is maar waar is... is het lichtpuntje? Nee, dat is er niet. Hoe is het de met het omroepenstel? Er is nog even. een lichtje in mijn hart. En dat is uh, ja, Wij mogen vijf jaar langer doorgaan. Dat is wel een lichtpunt. Dat lichtbuntje. Lichtbuntje. Ja, dat is een nee, lichtpuntje. Nou ja, nee. als we er konden nou, komen, wat ze Ik ja. weet niet of jij ja. het leuk vindt om iedere zondagnacht in uh, Hilversum te zitten. Maar voor mij hoeft het niet. Nou, ik ja, vind het wel leuk, hoor je. vindt wel ja, maar als, nou, Ik kan. Ik ik denk ik kan dat, dit dat kan er wel ik... andere mensen zijn die dat programma vol willen. Ja, aan de onderkant van de arbeidsmarkt zeker. Hè, dat, ik, dat, ik ja, nee, dat heeft ja, ja, geen zin, Die mensen zitten niet voor niks aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ik denk niet dat ze met werken. Dat gaat niet werken. Dat is echt. Dat Nee, dat wordt niet. Dat wordt alles iedereen hoogintellectuele, diepgeschoolde mensen voor ja. nodig. Ja, ja, ook dat. <laughs> ja. Duizend poten. Ja, ja, duizend poten. Verbale duizend, ja, duizend poten. En bovendien ja, kan ik ook nog op de fiets naar het mediapark. Jongen, dat haalt ja, toch een beetje dat zonnepanelen. Ja, uh, Liesbeth van dan mag ik je hartelijk bedanken... voor alle liefde, warmte en goede ideeën die je hebt voorgesteld... Ja. namens de insecten van Nederland en, en onze luisteraars. Een. Dag. En slaap lekker. Ja. Dag, en Jan. Fijne dag vakantie. Jan en wel terug. Dag, dag is het. Het geluid. De Liefdespanter. Jij ja, gaat op vakantie. Dagboek van de Liefdespanter. Mannen schreef ik laatst in de magazine: verstaan de kunst van het niksen. Vrouwen niet, die zijn altijd maar druk in dat hoofd. Altijd maar bezig, altijd maar bezig met druk zijn en druk maken. Mannen niet, mannen kunnen niks. Des te droeviger dat we aan deze nobele bezigheid zo zelden toekomen. Gedurende het werkjaar valt het nog te billijke, Dan moet je je maar geld verdienen, kinderen opvoeden en vrouwen plezieren. Maar tijdens de vakantie zou het toch best lekker zijn... drie weken ongestoord te doen wat je als man het liefst doet. Niets. Maar nee, in de vakantie moet je ook van alles. 1500 kilometer auto rijden, door leuke stadjes slenteren, naar pretparken of het strand, uit eten in lokale visrestaurantjes... met veel gratis spelletjes, doen eindjes, fietsen, boodschappen... doen of badminton, hete seks vanwege de buitentemperatuur... niet de daad zelf. Lacht aan mij, bleven we thuis, deed ik tukjes en slaapjes... en las ik boekjes en keek ik filmpjes... Maar we gaan met vakantie. Drie volle, warme weken lang. Ik hoop dat ik een beetje rust kan vinden. En ik wens jullie een hete zomer in de zachte, liefhebbende armen van Jan Roos. Dagboek van de liefde Nou is het niet enige Ik krijg er Schotten. helemaal warme voeten van. Ja, jong. Je kan nu gratis bellen naar 0821 ja. om je mening te geven over de stelling. En ja, de stelling van vanavond, het kan ook niet anders, is Rutte 2 het slechtste kabinet sinds de oorlog. En zelfs daar zijn we niet over eens. Nee. Want het is sinds mensenheugenis. Zo is het. Maar goed, Jan, dat doen we straks. Even lekker praten met, uh, met het volk. 0800-121, als je je menu geeft voor die stelling... Of, of, of, of je weet een leuk recept voor een appeltaart. Mij, of of een zal rijstafel. mij rijstafel. Het, um, het zou mij rugroesten. Rug, roest, rug Denken wij rugroesten? Denken wij rijstafel? Denken wij Lonnie Gerungan? En terecht, want sinds 12 juli, Jan Leman, is deze televisiekok uh, en liedjeszanger de houder... van het enige echte officiële wereldrecord rijstafel. Namelijk... 366 meter en 6 centimeter. Uh, hele goeiedacht. Oh, Lonnie. Goedendag iedereen. Hallo Lonnie. Uh, ik heb eigenlijk een vrij simpele vraag. Maar wel eentje die ik, ik moet stellen. Uh, uh, waarom in hemelsnaam 366.6 meter rijstafel. <lacht> waarom? Nou, uh, mijn antwoord is, ik vond het jammer. Want ik had eigenlijk verwacht dat het om en op wijs uh, 400 meter zou zijn. Oh, en waar waren die andere 34 of 33,4 meter gebleven dan? waren die opgevreten? Nou, we waren ons, ons, ons vergist. Oh. Er waren ook wat, wat kleine tafels ertussen. Dat, dat geldt weer. Oh. Maar heb je nou wel of niet het Guinness Book of World Records ding, Lonnie? Dat hebben we wel. Ja, gefeliciteerd! Dat oh, deed toch, nee, toch ja, al een nogal ah, Nee, maar, luister nou eens even. Ah, nog één applaus. Ja, ah, ah, we hebben aan ah, de telefoon de wereldgehoorhouder. De Rijstafelen bouwen, eten, maak, konten, de langs maar, ja. de reis. Oh ja, hele langs de langste Langs de reis. voor jou een andere kampioen langs de rijstafel? Nee. hij had hem ook met één ja. meter gewonnen. Oh, ja. oh, en hoe lang was die? En dat was ik zelf. So. Ja. Oh. nog niet verbeterd. Zichzelf. Ooit iemand anders geweest die nee, langs nee, de. Nee, nee. nee. oké. Okay. Dus dit is voor, door, voor jou verzonnen, door jou verzonnen die ja. record. Hoeveel gerechten had je op die reis? Daar ja, mooie stand? vraag. Ja. Uh, in totaal met de reis erbij en Samwal elf. Oké. Okay. Elf. En wat was de rest? Ja, ik wil het weten. Uh, wij zijn, je moet weten, Jan en ik zijn heel erg van het Indische eten. Wij zijn gek op Indisch eten. en zeker op rijsttafels. En dus ook op rijsttafels. Dus We willen graag weten wat je allemaal gemaakt hebt. Oké, okay, uh, om te beginnen Barbie ketchup. Oh, lekker! Mm. <laughs> en dan Boemelbari van kip. Boemelbari, heerlijk! Ja, en dan een, een, een lekker hete rendang. Ja, rendang heerlijk van een lekker. Ik wil mijn rendang beetje, ook nog beetje, heet. Met een, met een beetje kokosmelk, uh, Lonnie. Heel veel. Heel veel. lekker, Heerlijk. Ga door. Je ja, hebt verstandsonder. Ja, ja, ja. Nee, echt. Ik ben gek, op, ik ben gek op, uh, op alles en nog wat. Maar uh, Ayam Bezenga maak ik heel vaak. Ik Ben gek. Oké, oké. Okay, okay, ja, ja, ja, ik kan wel lekker koken hoor, Niet Lekker uh, Indonesisch koken ook. Nou, geweldig. Dat is niet te geloven nou, he, uh, als je hem ziet. Uh, he, er uh, is niemand zo niet Indonesisch als Jan om te zien. Nee, dat is wel waar. Maar ik je kan echt? gewoon heel veel lekkere dingen klaarmaken. Ja. ja. Nou, zo is het, is het is maar net. Dat is, dat Goed. Uh, Daar ben ik blij mee, want... Uh, wat, ik, wat uh, bedoelde wat ik dat ik niet, Lonnie. Nee, ik, ik bedoel, wat ik kan, wat ik uh, al die jaren op tv heb gedaan, uh, hoop ik dat we ook. Dat is een beetje Heel graag dat die jongere generaties op. Ik vind ja. het heel lief dat je me jong noemt. Uh, en je ik ben toch ook jong? Ja, nee, klopt. Maar je komt. Maar Lonnie, ik ben zo ja. jong. Is nee, waar. Ik, ik heb een keer met jou gekookt. Ja, echt? Oh. Nee, ik oh. gaf oh. voornamelijk oh. ook les op een kookschool. En toen kwam Lonnie daar even ook een cursus geven. Nee. En toen heb ik gekookt met Lonnie. Heb jij gekookt met Lonnie? Met Lonnie! Ik ben zo oh, jaloers. Oh. Oh, en dat oh. is niet zomaar een Lonnie. Dat is wereldrecordhouder. Reis Kijk, ja, ik heb wel eens een keer... Naast Lonnie gestaan, terwijl Lonnie aan het koken was. Ah, oh, ja, dat wel. Oh, ik, ik, ik heb niet gekookt. Wat een harte. Ja, ik was, een nee, room, ik Marties was Marties er wel naast. Jij was de man die gewoon ja, naast Lonnie ik was die stond. Lonnie <tast> <als> <tast> het <koken> was, en, <tast> ik was die stille en Ik was die stille kracht. Ik was toen op dat moment aan het denken. Als ik dit gedaan heb, als ik heb gekookt met Heemskerk, dames. Weet je wat ik ga doen? Weet je wat ik ga doen? Ik werd wereldrecord rijstafel. Wereldkampioen rijstafel. Maar goed, was het voor een goed doel eigenlijk, Lonnie? Het is goed doel. Oh. Ik ben ambassadeur nou van de stichting uh, Child Support Indonesië. Ah oh, ja. leuk. Nou mooi. En, uh, hey, en, en natuurlijk, vanwege de stichting heb ik gedurfd om dit te doen. Want uh, ja. we zijn met heel veel vrijwilligers. Ja. Want in mijn eentje zou ik nu nooit kunnen. Nou, hoeveel, hoeveel, hoeveel kilo rijst? Even voor de vraag. Hoeveel goede kilo vraag, rijst? is hoeveel kilo, is kilo nou rijst? 366 meter. Nou, ongekookte rijst uh, waren 120 kilo. Zo, dat is veel. 120 kilo en dan rijst, is natuurlijk... Ja, dat is veel. Mag ik nog één? Dat is heel veel een... koeien Ach, in de rendang. Hoeveel koeien in de rendang? ging over rijst. Oh, sorry. 125 kilo. 125 kilo koeien. koeien. Nou, um, ja. Lonnie, ja. Uh, dan heb ik nog één vraag. Ja? Wie heeft al die trop opgevreten? Ja. He? Wie het allemaal... Uh, ja. Of, allemaal, of uh, de... hebben ze allemaal van tafel ja. geplurd? In nee, de... nee, er waren toch gasten? Er Lonnie? waren gasten, Lonnie? Nee, er waren mensen die, die zich hebben aangemeld. Oh, je moest ervoor betalen? Ja, het is wel een goede doel Kost het kost uh, voor zo'n 12 eh uh, €250, euro. dus zeg maar. Zo in, in de muties zijn mijn vraag. Nou, dat, dus... dat is twee tientjes de man niet ja. Dat is te geef. Nou, voor rijst, voor nee, rijstafel met rendang. Nee, maar volgens mij waren die op die posities rendang en zo niet zo heel erg ruim hoor. Waarschijnlijk kan je stuk. Hoe ja. kom je er nou nou en nee, gewoon, gewoon genoeg wat, wat normaal is wat, wat, wat normaal voor per persoon is. Ja, nee, gelijk ook. Hé, hey, Lodi, trouwens, zal je wat vertellen? Ik heb ook nog een CD van jou gekregen toen, uh, toen we samen gingen koken met liedjes. Nou, Want je ja. zingt ook nog, hè? Ik ook. Ja, ja. Ik ik heb zing je ook nog gezongen? Nee, ik heb, ik zing niet, maar ik heb wel een CD. Ja, hartstikke leuk. Hey, en uh, Lonnie, heb je nog meer hey, van die uh, mooie wereldrecords uh, onder, je, over ons. onder je sarongetje zitten? Ja, ja nou, ja, nou een wereldrecord heb ik niet onder mijn sarong hoor. Ik bedoel, uh, onder, onder, onder mijn, mijn, mijn pannetje boven wel misschien. Ja, je sarong is dus een rokje, Jan. Ja, ja, ik weet, ja, weet, het ik het, weet het, dat Lonnie is een vieze man. Ja, hij heeft geen wereldrecord, maar hij doet toch wel alsof dat toch wel behoorlijk dichtbij zit. Ja, ik heb, ja, ja, ja. Hij, hij vindt... klinkt er echt een beetje zo van, ik is misschien geen wereldrecord, nee. maar toch zeker... Een, een, een, een oceanisch record. record. Nou, misschien was het ook een beetje rare vraag aan iemand nee. te vragen of je of een wereldrecord is onder, onder, onder zo'n rokje zitten. Ja. Dat is misschien een beetje. Ja. Nou ja, Lonnie, nee, het spijt. Me. Nee, ja, er zijn weinig vlinders. Hè, deze zomer vind je niet. En, en we weinig muggen, maar, maar de bijen gaan wel weer lekker. Ja. Zeg, Lonnie. Ja. We hebben natuurlijk recentelijk de hele discussie gehad met de, de, de slavernij en zo. Hè? En, uh, en vind jij eigenlijk dat, dat Nederland ook nog excuses moet aanbieden aan, uh, aan Indonesië voor dit, dit vroeger? Uh, ...om opnieuw weer een slavernij te eten? Nee, absoluut Nee, ik bedoel... Dat ...de Surinaamse de, de, de, de, de ja, mensen Ja, waren... dat je helemaal slaaf beheel, Nee, nee, helemaal. Je bent de Suridaamse mensen waren heel boos... ...en dan moeten we eindelijk eens een keer excuses... Herstelbetaling, nee, ...en herstelbetalingen... Nee, dat wij even sorry zeggen voor alles. Voor alles, voor vroeger. En ik dacht, nou ja... ...jij komt natuurlijk ook uit een voormalige kolonie... ...die wij hebben onderdrukt en zo. Ja. En ja. Uh, moet, moet de Nederlandse regering daar niet alsnog excuses voor aanbieden... Ja, ja, of, ...of we maar dan even sorry zeggen van... ...dat ja. we niet moeten doen of zo? Nou, ik weet het niet. Als je... Ik denk als je zelf vraagt. Dat je een antwoord uh, uh, krijgt van, ach, weet je wat, wat vroeger is vergeten. We denken gewoon en we kijken gewoon naar morgen. Jij hebt gelijk, maar als je dan aan een Indonesië vraagt, maar even een momentje. E Mo Johan, nee, Loni, heb Lonnie, even, door even door. wacht even een momentje. Ja. Ja. Lon Lonnie was toch in Indonesië, of niet? Of heb, heb ik een helemaal de verkeerde vormen? Lonnie komt oorspronkelijk van, van mij uit Bali. Dan ben je toch ook in Indonesië? Joh? Ja. Ja, oh, je bent wel een Nee, omdat je zegt: als je het aan een Indonesiër vraagt, ik dacht dat we dat juist deden. Ik denk: misschien zitten we gewoon met een van de oude, dikke Suriname te bellen. Nee. Jullie hebben wel de verkeerde: dat Lonnie nee. gewoon een oude, dikke neger is. Dat ik dat verkeerd heb. Lonnie is geen dikke neger. Lonnie heeft uh, misschien wel iets heel diks onder zijn sarongontje zitten, maar dat is geen dikke neger. Nee, nee, nee dat niet. ik ben de Balinees. De Balinees. Uh, de Balinees. Uh, ba dat is ook Dat maakt helemaal niet uit hoor. Nee, we hebben allemaal wat. Nee, dus oké. Okay, nou, dus hij heeft gesproken namens het Indonesische volk zojuist. Ja, dat is nou, zo van nou jongens, ga lekker vreten met En dat vind ik eigenlijk wel. Ja, een, je, je hebt groot gelijk dat het ik ook over vroeger. Ja, weet nee, ik veel. Precies. Ik weet niet ja, eens meer wat precies. gisteren heb gegeten. Maar geen rijsttafel. Ja, en die eigenlijk. mensen die leven niet eens meer. Nee, precies ja. ook nou, dat gezeik Nee, allemaal, precies. Allemaal. Als ze wel geleefd hadden we ze allemaal Hé, Hey, loop, we komen binnenkort even lekker bij je eten. Nou, uh, vertel maar wanneer. Nou, uh, Jan gaat even, Jan gaat op Ik ga drie weken op vakantie. Drie weken op vakantie? Ja, sorry. Waar betaal je dat voor? Nou, ja, weet ik, je wat, weet, weet jullie wat? Ik bedoel, uh, jullie kunnen bij mij in oktober komen eten in Lissen. Want ik ga weer een uh, restaurant openen, alleen voor een maand. Een maand? Ja, een restaurant? dat is mooi, want uh, ik ben daar vaak in die omgeving. Lissen? Ja. Is eh, dat ja. vlak? Dat ja. gaan we doen. Dat is leuk. En dan gaan we, komen we bij je eten en dan vertellen we wat, wat we ervan vonden in de uitzending. Ja. Is goed. Dus dan moet je wel is je best goed. doen. Dus niet van ja. dus die troep uit jullie de bandjes opwarmen, hè? Gewoon gewoon wel vers. Hoe gaat vers... het eigenlijk met je met je verslijn? Ja, dat gaat helemaal niet goed. Dan is hij failliet gegaan. Je hoeft niet altijd, je ja, moet ja. niet altijd wonden open te trekken. Ik wist het echt niet. We hebben dus net, hebben we net hebben we zeg maar ons hele verleden met, met, met, met die politionele actie zo... ...hebben, hebben kunnen, kunnen afsluiten ja. met Lonnie. Nou, ja. En dan trek jij ja, even okay. via cementpleister. Sorry, eraf. ik wist het echt niet, Lonnie. Ja. spijt me. Ik wist God, het niet. Godverdomme, heel Nederland is zit nog helemaal vol met, me. die, met die kleine klote bandjes van Bonnie en, en, en, en je gaat weer de, de Ik dan mijn dat excuses open. aan dat ik... Dat ja, Lonnie, sorry. Jan wist het niet. Nee, wist het niet. Ben je er nog? Ja, ik ben er dan. Okay. Nou, tot oktober dan. Tot oktober, gaan we ja, lekker tot bij je snavelen? Dag! Dag! Lonnie! Doei Wat een geleuter. Wat een geleuter! Maar volgens de opperdruif Mark Rutte is dit het beste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Vandaar dat ik niemand, maar dan ook helemaal niemand meer op die twee partijen wil stemmen. Volgens de peilingen, nee Rutte, dit kabinet is een rap voor het land en jij ook. Wat een geleuter! Wat was dat, Kabouter? Wil je dat nooit meer doen? Ja, ik steek maar vaker. Een, ik, de, de, is ik wil niet nou... zeggen, als je elke keer als Jan een vinger in de lucht steekt... en allerlei jingles moet gaan draaien. Nee, dat is helemaal niet nodig. Nou, goed. In ieder geval, ja, jij ook een beetje oude saap, dus. Bel gratis naar 0112. En dan geef je mening over de stelling. de stelling van vanavond is Rutte 2 is een slechte kabinet sinds de oorlog. Jan, pak een beetje, tante te nou, geen vinger in de lucht, want dan nee, hoor je zeker Nee, niet, zeker niet, zeker niet. We gaan even naar... je vinger in de lucht, hoor ik niks. We gaan even naar... Wat een geleuter. Nu weer wel. Die kabout is weer we gaan even naar Andrea. Dat is een man. Dag Andrea. Ja, goedavond. Ik wil graag reageren op de stelling. Doe maar. Ik ben uh, helemaal eens. Weg met die Rutte. Goed zo. Maar waarom? Uh, ja, toch maar waarom? Hij is begonnen met de 1000 euro aan iedere Nederlander te beloven. Oh ja. Dus niemand heeft wat ervan uh, gezien. Uh, hij bezuinigt veel te veel. Hij bezuinigt onze economie helemaal kapot. En uh, hij zit veel te lang op dat plekje, en het is nu tijd om uh, de, de, de plek voor iemand anders uh, vrij te laten. En zo en zo is, het. is het. Maar net, Andrea. Gaan, uh, terug even ja? naar de school, lesgeven weer. O, Andrea? Net... Ja, Andrea. Ja, dat is ja, gewoon een, ja. een mannennaam in Italië. Ja. Oh, je bent Italiaans? Ja. Oh nee, dan is het goed hoor. Nee, niks in de hand hoor. Mazzel! Uh, Andrea, ja. uh, ciao! bello. Wat een geleuk. Het is tamelijk gay, hoor. weet je dat je hij ah, joh, ik kan mij helemaal ah, moe schelen. Hé hey, Wilco, ik heb net Lollie gehad. Hallo, oh, ben... Jan. Hé hey, Wilkootje. <laughs> hallo, Jan en Jan. Hey, hey Wilco. Wilco. Hallo. Zo. Ja, dan we, uh, weet ik het wel met je hallo. Jezus. Ja, weet je het dan, dan wel? Ja nee, nou, joh ik Wilco, het leuk, eh, hartstikke Jan, leuk Jan, dat je belt, Jan. jongen. Jan. Uh, heb je nog een ja. uh, mening over die stelling van vanavond? Dat het allemaal zo uh, slecht is? Ja, daarvoor bel ik ook eigenlijk. Nou, dat dus oh, is ook een, is een goed idee, dat vragen we ook. Ja. Uh, oh. Maar wat denken jullie zelf eigenlijk? Ik bedoel, ja, dat uh, zit er er een Wouter door. Bos in het kabinet? Nee toch? Maar, uh, uh, nee, het wordt niks meer, denken wij. Dat, nee, dat... nee, maar er, er zit geen Wouter Bos in. Dus zo slecht is het dan ook weer niet nou, inderdaad, want Wouter Bos, dat was ook niet fijn. We hebben ook nog even over nee. getwijfeld. We hebben nog vier balken en de kabinetten die, die sowieso ook nergens bleken. Ja. Maar dan zelfs nee. dan nog, en zelfs na nou Rutte... En... Ja. De persoon nou, waarmee ja. u belt, heeft tijdelijk ja. geen bereik. Ja. Heb ik dat er Eigenlijk iemand proberen. die zinnig iets kan zeggen, de dan is je belt er goed op. Nou, we vlenken er maar uit. Wel 1, als je wil reageren op de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is Rutte 2, is het slechtste kabinet, is de oorlog. En Joop heeft daar heel wat over te vertellen. Toch, uh, Joop? Toch, Joop? Joop? ja ben ik. Ja, ja, als, jij dat Joop als jij Joop heet en, en wij zeggen toch Joop, ja, dan is de kans groter ja? dat we tegen jou ja. hebben. Ja. Joop. Ja, ja. ja. ja Joop. Nou, uh, ik heb gelukkig nieuw gestemd. Maar iets anders, een nieuwtje is. Ze kunnen je niet tellen. Wat zeg je? 111 min 10 is 101. Zo is het benet. De wielenwereld heeft het steeds over de 100ste toer, maar het is de 101ste. Oh ja, joh. 111 met 10 is 101. Dat is een heel interessant. Maar waarom reken je ons dit voor? Kun je het nog even iets meer toelichten? Ja, waar haal je die 111 dan van? Ja, mij? dat, dat daar wou ik heen. Dat, ja. Ja, 1903 tot en met 2013 is 110 jaar. Maar ja. dat is het tijdsverschil. Ja. Maar het begint al met een toren in 1903. Ja. En het, het eindigt. Het is nu... Ja, 2013. Maar dat 111 zijn... de 111, de mogelijkheid... Ja. Om praat niet voor de oorlogen. Ja. Nou, ik denk dat je wel een put hebt. Ik denk dat we een scoop te pakken hebben. Ja. ja, een uurtje. Nou. Dat dacht ik wel. Kom. De hele wereld. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven. Maar net voor het einde van Echt Jan hebben we de scoop dan te maken. Het is niet te geloven, maar de Tour de France is helemaal niet bezig met zijn honderdste editie. Maar... Het is schot verdikken de, de, de 101e. Oh, ja, precies. Ja, ja, Joop, ik verpest hem zelf. Sorry, nog één keer. Dames en heren, jongens en meisjes, echt, Jan het is niet geloven, maar we hebben... Ja, Joop, houd de reis schreeuwen, keer! Dames en heren, jongens en meisjes, echt, Jan, het is niet geloven, maar... Dat het feest niet bedurven, maar... Sorry, het is niet anders. Ja. Het is toch niet anders? Nee, nee, nee maar, weet maar het is wel lekker niet. dat ik bij de even uh, kan... Luister, het was de 111e mogelijkheid dus nu. Maar ja? hoe weet je precies dat er precies tien niet zijn doorgegaan vanwege de oh, oorlogen? Dat is van 1915 tot uh, 1918, tot en met 1918 is 4. Dat kun je je vingers natellen. Ja, dat doe jij wel voor En, en, en dan ja, nog, 40 ja. Tot, ja. Ja. Van 40 tot 45 is 6. Ja, dat ja het verschil tussen ja. 40 en 45 is wel 5, maar dan op je vingers na. Dus, hou je het Ja, vingers. Vingers. ja we gaan we na neuken? Ik, ik, uh, ik vond het best 40 een... 1, ja. 40 zijn, 21 2, ja. 2, 2 ja. 3, 3 neuken. 4, 4, 5. Jan, ik, ik ben weg. Ja, nou leuk, heerlijk. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren Echte Janne. Jan Nijmskerk gaat nu op vakantie en uh, volgende week, ja, er zit hier weer iemand maar Ik weet niet wie, hou je haaks Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Hé hey, trouwens, weet je dat Navi Vipilai, dat dat vins is voor navelpluis? Ik heb geen flauw. Nee, ik had eerlijk gezegd nog nooit van die naam gehoord. Nee, ik had ja. niet eerst die vrouw gehoord. Ja, als ze dan uh, in, uh, in, in Finland hè, en dan zitten ze zo op de bank, en dan kijken ze televisie. en dan zitten ze een beetje zo uh, met hun vingers zo in hun navel. Het nee, zo'n zo